Jobboot met het NOS Journaal. GroenLinks wil dat de overheid meer informatie openbaar maakt. De partij presenteert daarom vandaag een initiatiefwetsvoorstel om de wet openbaarheid van bestuur te vernieuwen. Als voorbeelden noemt GroenLinks meer openheid over mislukte ICT-projecten of over grote infrastructurele projecten, zoals de aanbesteding van de HSL-spoorlijn. In het wetsvoorstel staat dat alle met belastinggeld gefinancierde zaken open en transparant worden.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 Hoeveel slachtoffers er op de grond zijn is nog niet duidelijk. Ooggetuigen melden dat het toestel een gebouw raakte en vervolgens in brand vloog. In Japan is een van de laatste verdachten opgepakt van een gifgasaanval in Tokio in 1995. De vrouw werd even buiten de hoofdstad gearresteerd. Ze was destijds lid van de secte van de hoogste waarheid die in 1995 het giftige Saringas verspreidde in de metro van Tokio. Dertien mensen kwamen om en honderden raakten gewond. De nu opgepakte vrouw heeft bekend. Het weer bewolkt vanuit het westen regen en pas later op de dag mogelijk wat zon. Het wordt vandaag ongeveer 13 graden. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan lange files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Buntschoten 11 kilometer. A7 Horen richting Zaandam bij knooppunt Zaandam 6 kilometer. A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein 9 kilometer. 7 kilometer op de A9 van Ookma naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Watergraasmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, 8 kilometer. A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en Geldermalsen, 8 kilometer. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda voor knooppunt Terbrechtseplein, een file van 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 To change To love my Satse inderdaad van Talk Talk uit 1984. Zee. Welkom terug bij het Tweede Uur van Zandvoort uh, op Zaterdag. Z. Z FM. Zandvoort en de regio. En in de tweede uur hebben we uiteraard weer heel veel onderwerpen voor je. Waaronder. Uiteraard de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in Zandvoort. Zandvoort bruist zou ik haast wel zeggen. Uh, uiteraard gaan we rond de klok van kwart over drie. Even uh, weer schakelen naar SV Zandvoort. Want dat is de eindslot van de eerste helft. Van SV Zandvoort tegen Marken. En dat is een wedstrijd in de na-competitie. En daar is voor ons natuurlijk ons enige echte voetbalverslaggever Joop van Nes. Aanwezig. Verder hopelijk uh, Zand, hebben we tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk veel muziek. Uiteraard, wat dacht je van deze hier? Of Monsters and Man. En Dirty Bows uit Duro Breakdown. Elke vrijdag van 3 tot 5. Met Sjors van Dam. Heel goed. Animal. And once there was an animal It had a son. that mowed the lawn The sun was an okay guy They had a pet dragonfly The dragonfly ran away But it came back with a story to say Zantwoord wordt ook op internet ww.ziefmzantwoord.nl met Radio met ah, voor jou. Speciaal voor Joop. Ben Uiteraard. We gaan meteen naar, naar uh, Colby Joop toen natuurlijk slot van de eerste helft van uh, de wedstrijd van vandaag tegen Marco. Hoe is het daar Joop? Ja, twee sensationele reddingen van Boyd de Vet. Hoe die het kan mag de lieve heer weten, maar hij haalt die ballen weg. Ongelooflijk. Er is al dus de beetje in avond. 6 meter die gaat in. We gaan een beetje pengelen, want er is niemand anders. Hij moet wel. Dan ziet hij aan de zijkant, ziet hij komen. De zonder Zonneveld hij krijgt het niet heel goed aangesteld balden zit Kijk, we gaat hem voorzitter waarschijnlijk en ja, de voorzitter er kan erbij er komen nee het kieplaar ons maar er kan geen stand bij komen het is het is heen en weer net de boy de zet twee schitterende reddingen, niet normaal en nu dan de keeper van uh, marken die ook zijn uh, mannetjes staat blijkbaar en de stand dus van 6-0 is stand voor dat uh, um, ja Laat ik nee, het anders zeggen. Het is een wedstrijd die zich min of meer uh, constant op het middenveld afschapt op dit moment. En af en toe uitschieten naar de kant van Zandvoort en dan een andere kwartier. En uitschieten naar de kant van Marker toe. Nu heeft Bode Vet weer de bal. Zo snel gaat het. En we spelen ondertussen bijna in de 45e minuut. Er zal wel even iets bijgetrokken worden, want de dus twee keer is het spel stilgelegd. Tot de vuurbehandeling van een Marker speler. De voorlopig is het nog steeds... Uh, uh, Marken kan hem nu uitverdedigen. verdedigen. van de oort kan hij bij. Ja, van de oort heeft die bal. was een schorige Paas van de Oort. Aan de rechterkant. Oh, dus je bent van de dus vorig. En dan kan de hoppen er niet bij komen. En nu kan Marken die uit gaan verdedigen. Um, even kijken. Naar de, uh, voor de linkerkant van het veld. Zoals we rechts natuurlijk. Dus dat was Ledams. Kan hij niets meer doen. Nee. Komt de voorzitter. Verre voorzitter. Dieptepaas eigenlijk. En dat uh, is wel goed dat uh, Peter koper goed oplet. Want die kan die bal nu weghalen. Maar toch weer in de voeten van de Marken spelen. Maar wel op het midden van het veld. Jons van het Veld. Al oh, mooi op. En als hij die eerste kans eventjes gekeken had, dan had hij gezien dat Marke Tijl vragen staan. En dan had hij had hem alleen maar breed moeten leggen. want Keil had helemaal niemand meer voor zich. Zelfs de keeper niet, maar hij zag er niet. Hij ging voor eigen gewin. En dat, uh, dat er liep toen fout af en uh, vijf stellen later precies hetzelfde. Weer uh, eigen gewin en weer was het mis. Net zoals nu ook. Hij had moeten pasen, denk ik. Waar twee man. Of dat, dat makkelijker was is. Een tweede, dat, dat, dat wil ik wel betwijfelen. maar goed. Hij had in ieder geval niet alleen moeten gaan, want nu kon een verdediger van Marke zomaar die bal wegspelen. Marke nu op de helft. Gaan praten helemaal. En dat is die jongen die kan gewoon doorlopen. Dus de spits van Marekken. En dit ligt een breed. En daar staat iemand bij. Ja, Stijn Stobbele. Eindelijk nu een beetje. Stobbele starten traag. En dan gaat die bal niet ik. O, o, ik sta aan de andere kant van het veld. En het is een beetje optisch gedroog. Het net bewoog. Maar de bal ligt aan de achterkant. En dus, dus kan Boy de Fettibal boog. Zelfs een 5 meter lijn weer. Ze het ze brengen. De Vettie maakt er niet te veel haast, ik denk dat ook natuurlijk, van ja, het is bijna rust, laten we hem even zo houden. Het Aan de andere kant, dat als, als je die snelle spitsen gebruikt van zandvoort, en dat zijn er in principe uh, Ivo Hoppen, en uh, Michael Karel, die twee zijn heel erg snel, ja, dan uh, heb, je, heb je kans tegen uh, over het algemeen wat trage verdediging. Timo de Reus, kan niet, wordt gekopt door de aanvoerder van, uh, van Marke, maar toch weer paalt hij vandoor, uh, dicht naar daar kas, kast, kast, kast. De frisie probeert de, de Hoppen te bereiken. De liep al 16 meter gebied in. Maar die bal was net even fractioneel. Te hard. Hij kon er niet goed bij komen. En de keeper van Mark laat hem er niet meer in het spel brengen. Dat gebeurt hier over de rechterkant van het veld. Uh, dat wordt weggekopt daardoor. Carlos, de vries. De vries. ziet Zonneveld staan. Zonneveld. Gaat u pingelen? Dat kan hij wel. Nu inderdaad. En, en, Timo de Reus wordt weggeduwd. Kon hij bij de bal komen. en De goed goedgeleidende scheidsrechter En dat is toevallig de scheidsrechter die de wedstrijd vloot bij Weet je nog jongens. Met die maatschale wet, matpartij. Deze man fluit nu weer. En uh, die, uh, die doet het erg goed moet ik zeggen. Hij heeft twee uh, officiële assistenten van het KNVB. De twee heren zijn weliswaar eens uh, scheidsrechter. Dus niet echt een linesman. Dat is, Heel wat anders namelijk. Maar ze doen het niet slecht. Een van hun heeft ook een keer een wedstrijd hier van Zandvoort uh, gefloten. En als ik het me goed herinner, was dat de wedstrijd tegen de BVADW hier op Zandvoort. voor van Zandvoort. de Kovers. Zet zich achter de uh, bal. Goede bal. Hoog in, in, in het 16 meter gebied. De Fris is de kleinste. De kan er net niet bij komen. Wel de huis. Die staat om te... De werkt ook te hoppen. Passeren. Dit is het Einzige van die zelf en En uh, we hebben een hele leuke eerste helft, in ik zo zeggen. In het begin was het Zandvoort die uh, achteruit voetballen en later, uh, het achteruit voetbalde. En laten winter zullen vallen. En hebben uh, er een paar uitstekende kansen gecreëerd voor Zandvoort. Helaas uh, geen scoren. Maar wellicht komt dat in de tweede helft van bot. En anders moeten we wachten tot volgende week. Graag de straks. Spanning genoeg dus bij de wedstrijd van vandaag SV Sandvoort tegen Marken. Ruststand 0 tegen-0. Zo dadelijk om 10 overal 4. Veel meer over deze wedstrijd. bij bij Sanford op zaterdag. Eerst nog even wat lekkere muziek van C.C. Penniston. Hier is Finally. Gustavo Lima en Balada. Ja, we noemen hem wel eens de broer van Michel Tello. Want het lijkt uh, best wel een beetje op IJsse Tjupingo, hè? Een beetje erg veel, hè? Een beetje erg veel. Beide hebben ze niet gescoord. Nou... In ieder geval, leuke muziek voor de zaterdagmiddag. Helemaal bij het lekkere weer van vanmiddag. Morgen ook lekker weer trouwens. Maar in de middag kans op mogelijk een onweersbui. Ja, als iemand snel overwaait. Want wat ik op een gegeven moment komt de wind uit het westen... dus zal het snel overwaaien. En dat natuurlijk alles te maken met de voorjaarsmarkt morgen. Maar daarover straks meer. Waar ik zeker even bij je stil wil staan, Rob... is Anke Joustra, onze medewerkster van ZFM... is dubbel geëerd. Kijk! Want uh, tijdens de algemene ledenvergadering van het genootschap Oud-Zandvoort... ...is interimvoorzitter Anke Joustra bij haar afscheid benoemd... ...tot erelid van de vereniging. Tevens mocht zij uit handen van burgemeester Niekmeijer... Uh, ...de waarderingspeld van de gemeente Zandvoort ontvangen. In feite is dat een unicum, want de waarderingspeld is bedoeld... ...voor Zandvoorters die nog geen andere onderscheiding hebben... ...zoals een koninklijke onderscheiding. Anke Joustra heeft die wel. Al 13 jaar, maar het college vond het zo uniek... ...dat zij in ruim 50 jaar vrijwilligerswerk heeft verricht... ...en dat ze die speld alsnog krijgt. De nieuwe voorzitter van het genootschap... Karel Simons, was wat gehaast toen hij haar erelid van de genootschap wilde maken. Terecht kreeg de nieuwe voorzitter uit het bestuur te horen dat alleen de aanwezige leden dat kunnen doen. Uiteraard was geen lid tegen de benoeming waarna de voorzitter de speciale speld die daarbij hoort kon opspelden. Vervolgens kwam burgemeester Nick Meijer met Amsketen binnen en hing na een korte speech haar de dus prachtige zilveren waarderingsspeld om. En gelukkig is Ankie voor CFM behouden gebleven want ze is co-presentatrice van het programma van haar man Pieter Joustra en het programma is Oud Zandvoort Heel. tussen 12 en 1. Elke zaterdag te bluisteren tussen de 12 en 1. Oké, Aankie, van harte gefeliciteerd. Namens het team van Zandvoort op zaterdag. ik had net even werkbesprekingen, juist voor dit plaatje zeg maar. Nou, even kort berichtje en dan nog een klein kort plaatje en dan komen we precies uit voor het evenement. Ga ik het wel vis opzetten. Weer bij de vijf minuten over tijd, Hij was goed, hoor. Ja, was goed. Justin hier en Somebody Else's Guy. Voor Zandvoort en de regio. En is het half vier geweest? Tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Robertje? Nou ja, zoals al gezegd, gisteren natuurlijk begonnen. En het loopt door tot en met morgenmiddag. Het Hots-Knotsen-Begonia-toernooi. Op het complex van SV Zandvoort, Duintjesveld 7. De naamgeving van het Hots-Knotsen-Begonia-toernooi. Is een eerbetoon aan Bert Jacobs. De te veel, te veel te vroeg overleden Zandvoortse voetbaltrainer. Die gedurende zijn illustere carrière. Zandvoort op zo'n positieve manier heeft gepromoot. Bert Jacobs is ook degene. Die onze taal verrijkte met een onvergetelijk woord: Hotsen Knotsen Begonia voetbal. Wat zoveel betekent als boerenkoolvoetbal. Dus veel gezelligheid op het S complex van SV Zandvoort. Dat is gisteren begonnen en gaat nog tot en met zondagmiddag door. En uh, wilt u daarvan genieten, ga dan naar uh, het complex aan het SV Zandvoort. Aan het Veldweg 7, het Hotsen Knotsen Begonia toernooi. Goed, wat, waar kunt u vanavond naartoe? U kunt vanavond naar de Café Oomstee. Want daar is een 60s en 70s party in Café Oomstee. Aan de Zeestraat uh, 2. En dat begint om 9 uur. Inmiddels zeer bekend in de regio is de groep als de brandweer. Het enthousiasme straalt er vanaf. En elke keer weten zij zich weer te profileren als gangmakers voor een feest. En daar waar er ook vaak gezegd wordt dat je in een klein café op het biljart speelt. Is dat bij Oomstee echt het geval. Niet alle vijf natuurlijk. Maar wel een aantal van hen. Vanaf 9 uur van vanavond. 60s en 70s party in café Oomstraat aan de Zeestraat 62. Ook vanavond de 30 plus dance party op het strand. En dan heb ik het over Club Noti. Boulevard Bernard 23. De 30 plus dance party die we afgelopen winter voor de eerste keer met veel succes organiseren Krijgt een vervolg. Ze gaan uh, weer volledig los op de planken van enkele bekende dj's. Vanav uh, vanavond dus 30 plus party bij Club Nautique, Boulevard Bernard 23. Ook vanavond houdt u van tango. Ga dan naar Tango Salon aan Zee. En dat is bij Meijer aan Zee. afgang de Fovage 16. En dat gaat om 5 uur los en het duurt tot 10 uur. En dat kost u 10 uur inclusief. Een drankje. Sedert enige jaren organiseert Meijer aan Zee tango saloons bij Meijer aan Zee in Zandvoort. Van 5 tot 10 uur bent u van harte welkom. En natuurlijk ook de muziek van geregeld door een DJ. En vandaag en morgen, we komen daar om kwart over vier nog even uitgebreid op terug. De State of Art Historische Zandvoort Trophy en Great British. Hoe verzinnen ze die titels ook elke keer weer? En daar dat is het natuurlijk op het circuitpark Zandvoort aan de burgemeester van Alvenstraat 108. De State of Art Historische Zandvoort Trophy siert ook dit jaar weer de kalender. Vandaag en morgen organiseert de historische autorenclub kort, uh, kort gezegd de Hark. De state of art historische zandvoort met op zondag een speciaal thema paddock genaamd Great British met tot de verbeelding sprekende GT Bolides. Vandaag en morgen British race geweld op het circuitpark Zandvoort. Dan gaan we op zondag 20 mei, ja, dat is morgen dus, de Zandvoortse rommelmarkt in gebouw De krocht van smorgens 10 tot 4 uur. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes uit aangeboden, als bij de antiek Curiosa verzameling boeken, etc. De bar van het gebouw De Krocht zal tijdens de markt zijn geopend en er wordt koffie, drankjes en broodjes geserveerd. De organisatie probeert zoveel mogelijk wisselende deelnemers uit te nodigen. Indien u de komende winter aan deze markt wilt deelnemen, kunt u zich daar morgen voor opgeven. Morgen van 10 tot 4 de, historie, de, de rommelmarkt in gebouw De Krocht. En natuurlijk morgen ook de grote voorjaarsmarkt centrum van de Zandvoort aan Zee. Ook vanaf 10 uur bent u daar van harte welkom en dat duurt tot 6 uur. Jaarlijks worden er drie mega georganiseerd waarbij meer dan 300 kramen het hele centrum van de zand wordt domineren daarnaast zijn hier de hele dag diverse attracties straattheater, muziekshows en nog veel meer. Leuk voor jong en oud tevens speciale acties van de winkeliers morgen de grote voorjaarsmarkt van 10 tot 6 en ZFM zal daar vanaf 12 uur ook aanwezig zijn in een stand en zal een live uitzending gaan verzorgen maar het is nog steeds zondag 20 mei want er is ook een klassiek concert van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en dat wordt gehouden aan de protestant Poelpoststraat 1 en dat begint om 3 uur en het entree is 5 euro. Het is een kerkpleinconcert met dit keer een concert van de leden van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Een half uur voor aanvang van het concert is de kerk open en het concert begint om 3 uur. Dan gaan we naar maandag 21 mei Magic Cabaret Theater Dinner met Rob en Emiel en daarvoor moet u, wordt u verzocht naar Beach Club Take 5 te gaan, strandafgang Poudersloot nummer 5. Dat begint om 7 uur en de prijs is 49,5 euro. Inclusief een 5 gangen diner. Mo uh, maandag vanaf 7 uur. Dus Beach Club Take 5. En de Magic Camera Ratio Dinner met Rob en Emiel. Gaan we naar vrijdag 25 mei. Wat heb ik toch met 25 mei? Volgens mij ben ik dan 25, uh, 28 jaar getrouwd. Nou weet okay. nou ik het weer. Maar u kunt dan ook smartlappen en levensliederen zingen in Café Koper. Kerkplein 6. Van 9 tot 2 uur s nachts. De entree is gratis. Het is weer, natuurlijk weer oergezellig. Uh, heerlijk smartlappen en levensliederen zingen in Café Koper. Vrijdag 25 mei van 9 tot 2 uur. Zaterdag 26 en zondag 27 mei. mei. Is er weer uh, Savans D. Zandvoort. Dat is op het Gasthuisplein En dat is van 12 tot 8 uur. De toegang is gratis. Alles staat in het teken van Thaise tradities en producten. Producten, tentoonstellingen, traditionele Thaise dansen en muziek. Thaise gerechten, Thaise vers fruit. ...Maitai, Thai Kook demonstraties en Thaise massage. En dan heb ik het over zaterdag 26 en zondag 27 mei op het gasthuisplein. Van 12 tot 8 uur. Dan hebben we natuurlijk hebben we zaterdag 26 mei en maandag 28 mei de Profile Tires en de Pinkster Racers. Park Zand voor burgemeester Alvestraat 108. Eh, de tweede ontmoeting van de series uit het Dutch Power Pack. En eh, CFM zal daar... Maandag, zal zaterdagmiddag en maandag eh, aandacht aan gaan schenken. Zowel op de radio als op tv. Nou weten we dat het vorige keer niet zo goed is gegaan met het geluid. Maar deze keer uh, gaan wij daarvoor zorgen dat dat geluid Goed doorkomt en dat u de beelden Via kanaal 40 kan volgen Dan heb ik nog even Zondag 27 mei optreden Tropical Music Star, Star Band Muziekpaviljoen Ruithuisplein van 1 tot 4 uur Een show in tropische sferen met deze entertainende Brassband, danseressen en Vuurspuurs, zondag 27 mei Van 1 tot 4 uur in het muziekpaviljoen Zo, tot zover En helemaal vol uh, weer Robert-Jan We neem het weer. even een slokje water We staan morgen op uh, de voorjaars oh. ...en uh, dat vanaf 12 uur aan de Zwaluweei Dus wil je radio komen kijken? We staan aan de Zwaluweei met een kraam van CFM. Well, I know the feeling of finding yourself stay Nou, alle hits van Europa horen. We gaan elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 luisteren naar CFM. Zenden we ze alle 40 uit. De 40 beste plaatsen uit Europa in de Euro Breakdown. En ook deze staat daarin genoteerd. Je hoorde Nickelback en Lallebei. Het is bijna kwart voor 4 voor de tweede helft van de SV Zandvoort tegen Mark. En gaan we weer naar Job toe. Job. Ja, die ondertussen aan het einde van de zevende minuut is aanbeland. En in die zeven minuten heeft Mark behoorlijk druk gezet op het doel van Zandvoort. Is dus bijna constant in balbezit geweest. En dat is hij is nu nog steeds. Op de helft van het veld, wordt breed gespeeld door Marken terug, we zijn een beetje aan het breien, maar ze houden wel die bal in de ploeg en dat is natuurlijk heel erg belangrijk, anders begin je helemaal niks. Zandvoort moet een beetje achter de feiten aanlopen, Dan komt een diepe paas op die hele op aan linker stijlijke linkerspitje en gelukkig Patrick kopen. is net zo snel en die houdt die bal uit de gevarenzone. Het is Lemmens die gaat, die schiet via een been van Marken speler die bal over de zijlijn, Zandvoort mag dus gaan gooien ter hoogte van hun eigen 16 meter gebied en Bas Lemmens gaat dat zelf doen. Leem, dus loopt een paar passen naar voren en gooit dan die van hoppen en hoppen kan die bal aannemen. En probeert de man te besteren, dat lukt niet. En probeer daar nog een keertje dan om elkaar elkaar te breiden en ook dat gelukt niet. Dus Mark is weer in bal bezit. Weliswaar op mijn eigen helft. Maar merken dat, dat, dat zei ik al die eerste 7, 8 minuten. we zijn bijna de 8 minuten zitten we nu. Uh, is het gewoon sterker dan Zandvoort. En uh, speelt nu met de wind mee. Het is niet echt winderig, maar er staat wel wel een briesje. En dat uh, kan alleen maar voordeel zijn voor ze. Uh, want zij zijn ook natuurlijk... Uh, Wint gewend. Nog steeds Marken. Nee, daar gaat die bal onder voet vandoor. Uh, hoppen, die progressie daar, zie je daar een man. Hoppen, op snelheid. Die gaat dan langs hoppen. Nog steeds hoppen. Ach, man, spelen dan nacht. Het is de vierde keer dat hij dat niet doet. Hij had gewoon naar links moeten spelen. Daar zat een stand voor. De, die helemaal vrij. Stond twee zelfs. Daar waren. Uh, Even kijken, Kas uh, de Vries ja. en Timo de Reus die daar waren. En uh, nu begaat hij er nog een, een behoorlijke overtreding ook. Uh, hoppen is te zien dat het hoppen was. Nou, in ieder geval is er nu um, verzorging nodig. Laten we terug naar de studio en dan komen we straks bij jullie terug. En nee, zit in de negende minuut. minuut. van 2-0-0 bij s 2 tegen s 2 So many days Now I'm feeling brave And I'm gonna ask you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 was wederom wel lekker uit de Euro Breakdown die elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf wordt bij C.V. met Sjoerds van Dam. Dat was Train Drive-by. We gaan weer over naar Jop van Hoe is daar SV Zandvoort tegen Marken? Nou, we zijn zojuist in 17e minuut ingegaan en Zandvoort staat nog steeds onder die immense druk van Marken. Zandvoort kan nauwelijks aan de bal komen en als ze er zijn zijn ze min in no-time kwijt. En bijna waren we ook Team Reus kwijt, geraakt. die stond met uh, twee mannen in de muurtje die, kreeg die wel vol op deze buik. Ik heb nog nooit zo'n hard schot gezien dat door een buik werd gestopt. Dus die ging meteen neer. Het heeft een paar minuten geduurd. Dus je hebt zomaar kans dat de het met een minuutje of drie, vier verlengd gaat worden door deze blessure alleen al. Hij staat gelukkig weer. Eh, er wordt wel warm gelopen op dit moment door Nigel Berg en eh, door eh, Maurice Mol. En dan denk ik dat Mol er in eerste instantie in gaat komen. En dan waarschijnlijk eh, voor... Eh, ja, hoppen. Denk ik. Misschien, Jan, het vonden hoppen. Waarschijnlijk hoppen. Maar dan merken we vanzelf wel. Voorlopig is het nog steeds uh, Marken dat uh, in balbezit is. En uh, dat uh, rustig, dat nou, zo rustig, heen en weer pingels En uh, echt Zandvoort het nakijken geeft. Nu gaat weer die bal via Zandvoortsbeen over die zijlijn. En uh, Marken gaan gooien. ter hoogte van, zeg maar, driekwart van het veld richting Zandvoort. Zijn doel, ehm. Um, we kijken, ja, dat gaat nog mee. Ja, toch, uh, de gaat ook een wedstrijdshirt aantrekken. Dus ik denk dat ook Timo De Reijs eruit gaat. Berg die uh, licht aan die wedstrijd begon. Dat had hij vorige week al. Uh, een twee weken geleden dat hij dat ook al. En uh, daar nu, uit voorzorg, is hij gewoon even aan de kant uh, gebleven. Totdat het nodig was. En nu schijnt het uh, de, dus zo te zijn dat uh, Sander Hittinger, uh, de vervanger van Pieter Keur, uh, de wissels gaat uh, toevoegen uh, aan zijn selectie. En dan zal hij, ja, ik denk, uh, uh, Hoppen en De Reijs dragen ben met zo meteen wel voorzitter van wat uh, we weggeduwd, voorzit van Marken was dat. En uh, Stijn Stoppbaas stond klaar om die bal weg te koppen. Maar die krijgt gewoon een zetten terug, Maar die bal is nu toch weer uh, in de voeten van Marken nog steeds Marken. Uh, bij het 16 meter gebied van Zandvoort. En uh, er staat steeds tot bla. Helemaal dat Die kom je gewoon vijf keer tegen. Hè. En nu maakt hij dan een overtreding. Hij maakt een negende soutenier veeg. En uh, daardoor uh, gaat, komt de aanvallen de centra spits van Marken. Komt de val. En de goedlijn en de zegt fluiten terecht voor een vrije schot. Een metertje uit de, de zijlijn. En zeg maar over een metertje of vijf van de achterlijn af. Aan het Zandvoortse doel. Aan de kant van het Zandvoortse doel. Uh, alles staat klaar en gereed. Uh, gaat die bal komen zometeen. Ja, dan wordt... Ge... Oh nee, wacht op die op die schrijf. Nou, deze schrijf, dan ga je lekker in je gang, jongen. Dan geef jij die bal maar voor. Het duurt wel erg lang. Er gebeurt nog steeds niks. Dan gaat er iets gebeuren. Nu gaat er iets gebeuren. Uh, ik weet niet wat er aan de hand is. Oh, dan gaat... Nee, er gaat gewisseld worden? Nee. Er gaat niet gewisseld worden bij Sandvoort. Het duurt te laat, te lang. Dan gaat die bal komen. En wegkomt door er de De keuze komt die bal goed hard weg. En weer en maar weer. Het uh, voorzet van, van Marken. En dat is de verte Dus stond een Mannetje of 4,5 van Marco heen en de 4 van voor. Dus het wordt gewoon lekker uit de lucht. We naar uh, Kaalus. Kaas naar voren, naar uh, Kars de Vries. de Fries. Pro probeert daar uh, Michael Kaal te bereiken. Dit wordt daar met recht getorpedeerd. Door iemand die. Ah, ik doe helemaal niet. Je weet het gaat, je ziet arm uh, dat armgebaar. gebaar. bouwt op zijn nek. En dat, uh, nu wordt de dag gewisseld. Goed, gaan we terug naar de studio. We gaan uh, even kijken wie erin komt, wie er gaan. Dat is in ieder geval Timo de Reus, dat had ik al gespeeld. Uh, dat is... Toch Jan Sonneveld, omdat hij daar uitgaat, uh, dan komen er in. Uh, nee, het is niet meer Jan, Jan Sonneveld uh, en Iefop, die gaan eruit. De komen Mol en Berg uh, uh, graag tot straks na drie voor. Oké, okay, Joop, dankjewel. Het is na uur natuurlijk, hè. Ja, dat begrijpen we ook wel. Maakt helemaal niet uit. Zo dadelijk, na uur nog een uur lang Zandvoort op zaterdag. Met het sportnieuws en vele andere nieuwtjes blijven. Daarvoor lekker luisteren naar Zandvoortse Radio. En doe maar, en Dorst is de laatste die we gaan draaien zo vlak voor vier uur. Ik een hele tentje.